3 uur. De Radio 1 SportsZone. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe is het toch met dat meldpunt Polen van de PVV? En waar is Mr. Polska? Nu eerst het NOS Nieuws met Dorot Megens. In Moskou zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen president Poetin. De politie is massaal aanwezig, maar vooralsnog is alles rustig. De betogers protesteren onder meer tegen de antidemonstratiewet die vorige week werd aangenomen. Volgens die wet worden de boetes op demonstraties die niet zijn toegestaan 150 keer zo hoog, tot bijna een gemiddeld Russisch jaarsalaris. De demonstratie is het eerste grote anti-regeringsprotest sinds de terugkeer van Poetin in het Kremlin in maart.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 Hij voert het woord over onder meer onderwijs, cultuur en media. Ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van het individu... behoorden tot zijn onderwerpen. Van der Ham is naar eigen zeggen toe aan iets nieuws. Je moet weggaan op het moment dat, je dat mensen ook nog zeggen... wat jammer dat hij weggaat. Ja, is het zo? Ja. Zeggen mensen dat? Ja, oh, zeker. Ja. Dat, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Ja, is het niet zo dat hij vertrekt omdat hij signaal heeft gekregen... het is nu al een keer genoeg met die Boris van der Ham? Nee, in tegendeel zelfs. Nee, nee. Nee, nee. Ik ben echt tot zelf tot de conclusie gekomen... van ik heb de honger naar iets nieuws... En uh, ja, zo is dat gegaan. Voor D66-leider Pechtold komt het besluit van Van der Ham als een verrassing. Bij Heineken verdwijnen 70 banen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De bierbrouwer heeft last van de slechte economische situatie. Wordt minder bier gedronken. De horeca staat onder druk en Heineken verwacht niet dat daar op korte termijn verandering in komt. In totaal werken er 3000 mensen bij Heineken. Zometeen in de uitzending meer details. We spreken de algemeen directeur van Heineken. De Europese voetbalbond UEFA gaat onderzoek doen naar racistische spreekhoren tijdens de wedstrijden Spanje-Italië en Rusland-Tsjechië. De Italiaanse aanvaller Balotelli en de Tsjech Ghebris Velassi, beide donkere spelers, waren tijdens de wedstrijden doelwit van racistische spreekhoren. Naast klachten over racisme zijn er bij de terugcommissie van de UEFA ook klachten binnengekomen over wangedrag van Kroatische, Portugese, Duitse en Russische fans. Zo liep een Kroatische supporter na de overwinning van eergisteren het veld op om de Kroatische bondscoach te kussen. Hij werd door stewards in de kraag gevat. De supporter dan, niet de coach. Het weer nog. Vanmiddag bewolkt af en toe zon. Vooral in het oosten en zuiden enkele buien, soms met onweer. Op de Wadden wordt het 15 graden. In het binnenland kan het 19 graden worden. NWB Verkeersinformatie. Op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Staat tussen knopende Nieuwe Meer en Slotenmeer 2 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor het knopende Brugseplein 2 kilometer. Een aanrijding op de A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen de afritten Liesel en Helden staat 3 kilometer. De rechte reisschok is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het dramatische, indrukwekkende lied van De Erde van Mahler... En de kleine, vrolijke 8 symfonie van Beethoven. De zin van het leven in het concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. Hé, wat beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nou, dat bestaat niet, man. Echt wel? Nieuw. PISUP Secure voor Konica Minolta Multifunctionals. De optimale oplossing voor absolute informatieveiligheid. Kijk op veiligerbestaatniet.nl.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hoe staat het eigenlijk met het meldpunt Polen? En Mr. Polska tussen de Poolse fans in afwachting van de wedstrijd Polen-Rusland. Hier zijn Jonathan de Graaf en Jurgen van den Berg. Bierbrouwer Heineken gaat in Nederland 70 banen schrappen. U hoorde het net in het nieuws. Dat kreeg het personeel afgelopen vrijdag te horen. Philip de Ridder, algemeen directeur van Heineken Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag, Tiona. Ja, je zou bijna zeggen, ondanks het voetbal wordt dus toch minder bier verkocht. Nee, dat klopt. De afgelopen jaren heeft de horeca het heel erg moeilijk gehad. Het is eigenlijk begonnen na de val van Lieben Brothers. Um, dus de economische crisis uh, brengt de consument om meer thuis te gaan consumeren. Dat is een trend die we in heel Europa zien. Dus de horeca heeft steeds minder uh, bezoek. Een tweede... Uh, activiteit die heeft plaatsgevonden, waar de horeca zeker onder geleid heeft, is het rookverbod. Dat heeft geleid tot een daling van de consumptie van tussen de 10 tot 15 procent. Met andere woorden, de horeca heeft het zwaar. Ja, dus mensen komen gewoon door dat rookverbod maar liever niet meer naar de kroeg. Ze blijven thuis, daar mogen ze het zelf bepalen. Of ze roken of niet. En uh, ook dat indrinken van tevoren thuis, is dat, is dat ook een reden? Nou, het indrinken gebeurt denk ik door jongeren. Uh, daar heeft de horeca die zich met name richt op jongeren boven de 18, denk ik, klas van. Mm -hmm. uh, maar dat is een fenomeen op zich dat uh, jongeren steeds later uitgaan. Ja. Uh, jij en ik gingen, dacht ik, om een uur of negen naar een cafeetje op zaterdag. En Samen tegenwoordig, ook. Uh, <laughs> tegenwoordig is dat om een uur of één s'nachts. Ja. Uh, dus echt die tijden zijn verlegd. Uh, en dus gaan ze elkaar eerst opzoeken en, uh, en nemen ze een drankje vooraf. Maar meneer de Dat reed, u zal heeft... ook zeker te maken hebben met de prijs die ze binnen de horeca betalen... versus de prijs die ze er thuis in de huiselijke omgeving voor betalen. Maar, maar u heeft het de hele tijd over de horeca. Uh, als die mensen thuis dan bier gaan drinken, dan moeten ze toch ook een, een bepaald biermerk in huis halen? Dat klopt. Maar dat is dan geen Heineken? Jawel hoor. Dus we, de reorganisatie die we aangekondigd hebben, betreft ook alleen de horecaorganisatie. Ja, blijft het bij die 70 ontslagen? Kunt u dat uh, zeggen? Het uh, uh, gaat niet over 70 ontslagen. Er zijn 70 arbeidsplaatsen in beeld die komen te vervallen. Uh, en dat hebben we inderdaad vrijdag alle medewerkers van de horecaorganisatie uh, medegedeeld en ook de plannen gepresenteerd. Ja, maar wordt het nog erger dan dit? Uh, nee, dat is niet de verwachting. Uh, Nogmaals, alle plannen zijn tot in detail uitgewerkt... liggen nu voor advies bij de medezeggenschap. En wij verwachten met, met de uitvoering van de plannen... Uh, medio oktober te kunnen beginnen... zodat we 1 januari met de nieuwe organisatie uh, aan de slag kunnen... richting de ondernemers, onze klanten. Ja, kunt, kunt u uitleggen die nieuwe organisatie, hoe die eruit komt te zien? Nou, belangrijk is, hij bestaat uit twee grote bewegingen. Uh, in het verleden tot op heden komt er één vertegenwoordiger en die praat met een horeca-ondernemer... over het complete drankenassortiment van ons. Mm -hmm. uh, dat kan dus ook wijn zijn, gedestilleerd frisdranken. Maar ook onze concern biermerken. Maar ook biermerken in flesverpakkingen en in blikverpakkingen van andere brouwers. In de toekomst scheiden we die functie weer. Zoals we eigenlijk in de begin negentiger jaren ook hadden. Waarbij... Onze vertegenwoordiger namens de brouwerij alleen praat over de concern biermerken met de horecaondernemer. En andere services namens de brouwerij. En een andere vertegenwoordiger treedt op namens de groothandel. Dus het is echt het scheiden van de groothandel van de brouwerijfunctie. En een tweede uh, uh, voorgenomen verandering is het centraliseren van een aantal... Uh, steundiensten die we hebben, zoals verkooptelefonie en een verkoopbinnendienst, die zijn nu bij ons regionaal op negen vestigingen gevestigd en die gaan allemaal al gecentraliseerd worden. En dat heeft dus ook personele consequenties. Ja, dus, dus daar uh, uh, daar vallen de spaanders zeg maar. Nou, de spaanders vallen echt door de hele organisatie heen. Nogmaals, dat hebben we iedereen ook. Gepresenteerd, maar de, grote, de twee grote bewegingen. waarvan uh, bij de scheiding tussen de groothandel en de brouwerij. met name onze klanten dat ook merken, want die krijgen twee vertegenwoordigers uh, um, bij hun op bezoek. En nu is dat er één. En nogmaals, die centralisatie heeft met name ook gevolgen voor uh, mensen die bij ons werken. Uh, bijvoorbeeld in Heerlen en in Drachten. Want dan is een centralisatie naar Zoete Wouden uh, moeilijk te bereizen voor ze. Dus dat heeft vergaande consequenties voor die collega's. Dank u wel, Philip de Ridder, algemeen directeur van Heineken Nederland. Goed, Jurgen. Dit was Blondie. Hanging on the telefoon. In februari van dit jaar lanceerde de PVV van Geert Wilders... een meldpunt voor overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Het veroorzaakte veel commotie, er kwam kritiek uit de politiek. En ook in Polen drong het nieuws al snel door. Zelfs de Poolse president meende zich in de discussie. Hij balkte van Nederland, zei hij op zeker moment. Vier maanden later is het stil rondom dat zogeheten Polen-meldpunt van Geert Wilders... Maar hoe gaat het nu eigenlijk met de Polen in Nederland die zich zo gekwetst voelden? Malgorzata Bos goeiemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofdredacteur van Polonia.nl. Uh, het is al een tijdje stil rond dat meldpunt. Is die website eigenlijk nog steeds in de lucht? Denk u wel, ik heb onlangs uh, gekeken. Ja, die is nog steeds online. Ja, ja. en hebt u, er al, uh, hebt u er zelf iets op gemeld uh, toevallig? Of? Wat moest ik melden? Nou, ik begreep dat Polen juist ook zelf uh, goede dingen gingen melden op dat meldpunt. Nou ja, dat zijn uh, niet alleen Polen geweest, maar ook Nederlanders en uh, andere mensen... die uh, hebben ook tegengeluid gegeven en dachten... nou, wij doen mee, maar met een tegengeluid en juist uh, positieve dingen gaan melden. Ja, hebt u nog contact gehad met de PVV onlangs? Nee, nee, nee, ik zoek geen contact met de PVV. Nee, helemaal niet. Nee, waarom zou ik... Dus u weet ook niet hoe het staat met dat meldpunt. Hoeveel er nou eigenlijk echt uh, aan, aan klachten is op binnengekomen? Nee, dat heb ik geen idee. En uh, bovendien, uh, uh, PVV heeft uh, toen gezegd... nou, ze gaan die uh, inventariseren van al die problemen... en een rapportje daarvan maken. En aanbieden aan de uh, minister van Sociale Zaken, Henk Kamp. Dus ik vraag me af wanneer komt uh, Wilders met dat rapportje. We, we, we wachten op het rapport voorlopig. Ja, ik wacht op het rapport. Hij heeft beloofd, dus uh, afspraak is afspraak in Nederland... Ja, ja, zeker. Even terug naar februari. Wat gebeurde er toen u hoorde dat er zo'n dergelijk meldpunt kwam? Nou, dat was precies 8 februari, bijna meer dan vier maanden geleden. Ik heb toevallig op die dag niet begonnen met kijken en lezen... van Poolse kranten online, maar met Nederlandse kranten. En toen zag ik dat groot nieuws. Ik heb onmiddellijk een, een Poolse bericht daarover gemaakt. En ik werd prompt gebeld door de correspondenten... van de Poolse radio uit Brussel... En binnen twee uur was het, uh, het nieuws ook in Polen al... Uh, uh, uh, Polen was op de hoogte van, uh, van het meldpunt uh, van Wilders. Nou, een Polen-reactie waren ja, Hoe uh, uh, in godsnaam zoiets uh, is uh, mogelijk. Ik was ook uh, verbijsterd dat in Nederland aan het 2012 zoiets mogelijk is. Want voor mij is het, uh, dat meldpunt is niet zomaar een meldpunt... maar dat is een kliklijn uh, waar mensen worden gevraagd... Uh, um, ja. Um, de andere mensen um, um, um, verkeerde informatie en, uh, aan te klagen. Ja. Dus dat was voor mij een, uh, ja, een reden van een grote verbijstering. Ja, u, u voelde dat bijna lijfelijk. Nou ja, zo voelde ik uh, ook. Maar als journalist neem ik natuurlijk afstand tot, uh, tot het nieuws. Maar uh, ik voelde, dat, uh, ik voelde wat, wat, de, de, wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. Dat inderdaad Polen hier uh, in Nederland en ook Polen in, in Polen... Uh, zeer gekwetst uh, zouden zich voelen. En dat was wel het geval. Ja. U zegt al, ik heb een opiniestuk geschreven. Eerst op uw eigen site, polonia.nl. Er kwam daar veel reactie op, van uit Nederland ook. Met name Polen die hier wonen. Nou, wat ik, wat ik heb vernomen, ik heb veel, veel telefoontjes gekregen en mails van Polen van hier in Nederland. Uh, met precies de uh, vraag: wat is hier aan de hand? Waarom doet Wilder zoiets? Uh, wat moeten we doen? Uh, en waarom uh, gebeurt zoiets in Nederland? En dat was ontzettend moeilijk uit te leggen. Maar aan de andere kant, ik zag een escalatie van anti polse stemming in Nederland al vijf jaar handen. Vanaf het moment dat de arbeidsmarkt uh, voor uh, uh, arbeiders van de nieuwe lidstaten, dus uit Polen. Uh, is geopend. Uh, elk jaar hadden we een, uh, een hype gehad. Er werden etiketten geplakt op Polen. Uh, eerst als bandjespeakers, vervolgens als Tweede Turk en Marokkanen. Daarna als uh, overlastveroorzakers. En daarna als uh, uh, uh, uitkeringstoeristen die naar Nederland mm. komen. Nou, en laatste dat het was, dat was dat meldpunt van, uh, van Vilders. Ja. Maar u kunt toch niet ontkennen dat het allemaal overal even goed gaat? Nee, dat gaat niet goed, zeker. Het, het gaat hier en daar eh, niet goed natuurlijk met, met eh, Polen... Eh, die, die eh, ja, ja, ook soms gedwongen op, op allerlei plekken neer worden gezet. En, eh, nee, dat, dat is juist. Maar kijk, eh, om, ten eerste, er zijn reguliere kanalen via gemeentepolitie waar mensen kunnen hun klachten kunnen indienen. Dat is meest voor de hand liggende manier om klacht in te dienen. Maar ten tweede, als je zoiets organiseert op een landelijke niveau... dan zie je escalatie van emoties. En dan uh, zie je dat, dat, uh, dat is niet meer een, een, een melden van problemen... maar dan zie je dat je één groep mensen tegen anderen uh, uh, opzet. En dat is eigenlijk een sprake van het brandmerken van Polen. Mm -hmm. En dat was de essentie van, van, van, van onze woede en verontwaardiging. Ja, Discriminatie en... in wezen van Polen. Ja, dat, dat speelde in Nederland, en u zei het al, in, in Polen zelf werd het natuurlijk ook opgepakt. Ik herinner me nog die beelden van een soort, ja, wat was het? Een, een komische show waarin Wilders en Nederland ook op de hak werden genomen? Ja, ja, ja. nee, dat was, dat was ook een reactie in Polen met vol van humor. Er was ook een actie van een Poolse radio, die hebben een poster gemaakt. Tulp is nep, Tulp is bedroog. Ja. Die werd ook uh, in Polen uh, verspreid. Maar er was ook een oproep om Nederland uh, te gaan boycotten. Is dat, is dat nou nog van de grond gekomen, denkt u? Nee, van dat, dat boycott is eigenlijk niets uh, uh, terechtgekomen. En, uh, en vind ik ook een zinloze actie om uh, um, een boycott uh, uh, te organiseren. Uh, omdat dat, ja, de track niet wilde Dus wil, raakt niet uh, politici, maar bedrijfsleven. Dat is volgens mij zinloos. Ja, we zijn nu een, een tijdje verder dus. Uh, hoe leeft het nu onder de Polen in Nederland? Nou, uh, laat maar eerst zeggen, dat is, uh, um, Nederland is tot bedaren gekomen en er is een, een stilte gevallen. Dus er is ook stilte rondom Polen, dus binnen uh, een Poolse uh, uh, gemeenschapje is ook stilte. En uh, wij wachten af wat gaat gebeuren uh, in de verkiezingscampagne eind augustus, begin september. Omdat ik denk dat Wilders ook zou uh, Polen ook... Uh, uh, uh, aanspreken op hun uh, uh, verkeerde gedrag. Uh, maar uh, op dit moment is gelukkig stil. Maar uh, problemen die, die Wilders heeft aangekaart, die zijn er. Die zijn uh -huh. wel op lokaal niveau en die dienen lokaal opgelost te worden. Dus de onderliggende voeden, irritaties aan de kant van mensen die de die actie van Wilders hebben gesteund, die zijn er wel. En het is nu vaak totdat Alvea Wilders gaat opstaan ja. en Alweer iets gaat zeggen. Ja. Dus we, we gollen van ene hype naar andere. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval moeten we wachten tot zij uh, met een ja, soort uh, samenvatting komen dan van de melding op dat uh, meldpunt. En, en u zegt ook van nou ja, we moeten maar zien of het dan nog onderdeel wordt van die verkiezingscampagne. En de problemen die er wel degelijk zijn, daar moet wat aan uh, worden gedaan. Uh, even naar de actualiteit van vandaag, want uh, vanavond staat die wedstrijd op het programma. Polen tegen Rusland. Rusland. Hoe gaat u dat beleven? Nou, ik ga kijken. Ja, met een grote groep? Nee, nee, nee niet, niet met een grote groep. Nee, ik ga met, met een paar vrienden kijken. Met veel belangstelling. Maar ik, ik kijk niet naar alle wedstrijden. Dat gaat me een beetje voorbij. Maar, maar deze gaat u zeker kijken. De, en, en, deze, en, deze, en, en wat de, wordt het? Nou, uh, ik denk dat het wordt. Uh, ik hoop 1-1. Uh, maar ik denk dat uh, Polen verliest. 1-2. Nou, 1 -2. nou u, u bent al een beetje half Nederlands, hoor ik. Uh, zo, ja, maar wij kijk, zijn ook altijd zo ontzettend optimistisch over ons eigen team. <laughs> Nou ja, te optimistisch af en toe. <laughs> ja, ja, dat, dat is goed. waar. Kijk, ik ben de realistisch. Ja, nee, heel goed. Ik wens u een plezierige wedstrijd vanavond. Dank fijn dat wel. u even met ons wilde praten. Margor Zata bos zij is hoofdredacteur van Polonia.nl. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Sperry, nam ons mee op een love trip. We gaan naar de ronde van Zwitserland. De renners zijn bezig aan de vierde etappe daar. Giolis Lippens, een lastige rit met, met wat beklimmingen. Ja, een beetje verraderlijke rit, uh, Dione, met Die ene beklimming dus uh, van de eerste categorie, de Shelton-pas... die we alweer een tijdje achter de rug hebben. Daar ontstond een kopgroep in die beklimming. en die kopgroep heeft uh, zo'n drie minuten gekregen. Daarna is het peloton weer gaan rijden. Inmiddels uh, zijn de coureurs al lang weer beneden. Ze zijn op 121 kilometer koers. Dat betekent dat ze nog dik 60 kilometer te koersen hebben... voordat ze aankomen in Trienbach-Olten. Die kopgroep dus van negen man. Cataldo, Heemen, Kohler, Rast, Perez Minaar, Paulinho... Migias en Van den Geen Nederlanders dus in die kopgroep vertegenwoordigd. Geen mensen ook van de Nederlandse ploegen. Van en Rabobank die zitten op dit moment rustig in het peloton. Maar het is wel iedere keer opletten geblazen. Want voor die beklimming van de Shelton Pass was er dus een valpartij. Waarbij onder andere Levi Leipheimer het slachtoffer was. Er zaten ook wat Raborenners bij. En die hebben hard moeten werken om het tweede peloton weer terug te brengen bij het eerste peloton. Nog voordat die kopgroep wegreed. We krijgen straks nog die twee klimmetjes als we aan komen in de finale van deze etappe. Dat is dan een klimmetje van de derde categorie en van de tweede categorie. En er zal toch zeker wat gaan gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat het weer uitdraait op een veredelde massasprint... zoals we die gisteren zagen. En waar gisteren Peter Sagan in elk geval de snelste was van allemaal... in die hele lastige finale gisteren. Met de vier bochten in de laatste kilometer. En nog een haakse bocht op 200 meter van de streep... waar Sagan uiteindelijk als slimste uit naar voren kwam. Ik kan me dus niet voorstellen dat dat gaat gebeuren. Het zijn wel een beetje de speldenprikken nog voordat we dadelijk toegaan in de richting van het slotweekend van deze Ronde van Zwitserland. Want daarin zit het echte grote venijn vrijdag de tijdrit over 34,3 kilometer. Zaterdag aankomst bergop in Arosa een hele, hele zware bergetappe. En ook zondag een fikse bergetappe, kol van de tweede categorie, twee klimmen van de buitencategorie en opnieuw aankomst bergop. En daar zal de Ronde van Zwitserland pas beslist gaan worden. Nu zit het allemaal nog redelijk bij elkaar met Rui Costa in de leiderstrui erachter Frank Schlek de Luxemburger. Misschien toch wel weer op tijd in vorm voor de Tour. Dan Roman Kreuziger op de derde plek op 15 seconden. En niet vergeten natuurlijk die Dario Cataldo die op dit moment nog virtueel in die gele trui rijdt, de, hoewel de voorsprong nu is teruggelopen na 1 minuut en 55 seconden. Hij had 1 minuut 15 achterstand, heeft dus nog die gele trui om de schouders. Virtueel dan, want in het echte rijdt natuurlijk Costa met die gele trui rond, maar het peloton zal dat verschil ongetwijfeld goed gaan maken. Een Nederlander in de Top 20 van het klassement, dat kunnen we nog altijd even melden. Steven Kruiswijk, na die uh, moeizame etappe naar Verbier van eergisteren heeft hij zich enigszins kunnen handhaven. Hij staat op 47 seconden van de gele trui. En dan kunnen we toch nog altijd zeggen dat het niets kansloos is. Want er kan nog veel gaan gebeuren in die laatste dagen van de ronde van Zwitserland. Voor Geesink dus morgen... ook nog niet kansloos, hè Gio? Zelfs Geesink, nee, inderdaad. Uh, ja, daar werd wel vrij dramatisch over gedaan. Hij had het moeilijk in die uh, beklimming. Ja. Maar Geesink staat gewoon twintigste op 1 minuut en 9 seconden. Wout Poels bijvoorbeeld, die al heel Heel vroeg in de beklimming eraf moest. Die staat 25e op 1,43. Nee, eigenlijk is alleen Bouke Mollema van de Nederlandse rasklimmers... de enige die echt gewoon de slag gemist heeft. Hij kwam gisteren ook weer op een half minuutje binnen van Peter Sagan. Heeft dus in de slotfase het peloton laten lopen. Wie weet misschien wel even betrokken geweest bij een schuivertje. Maar uh, Mollema, die kunnen we schrappen voor het klassement. Maar met Mollema weet je het maar nooit. Die zou wel eens kunnen gaan voor een stunt in een van die laatste etappes. Dankjewel, je Radio 1 SportsZone. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Polska. Deze dag heb ik een miljoen vrienden. Ik trateer, ik ben jarig elke dag. Hier is Mr. Polska. Ja, de rapper is speciaal naar Polen afgeruist. Want hoe beleven de Polen zelf dat EK-voetbal? Mr. Polska mengt zich tussen de fans die zich in Warschau verzamelen... voor de kraker van vanavond, Polen-Rusland. We lopen nu de fanzone binnen... ...van in Warschau bij het Paleis van de Cultuur. En uh, ja, ik zie eigenlijk verschillende soorten mensen lopen. Eigenlijk allemaal mensen die ik normaal gesproken niet in Polen zie lopen. Het is nog niet heel erg druk. Het is nu... Uh, hoe laat is het? Het is kwart voor twee. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik begin de, de zenuwen beginnen wel echt uh, steeds iets meer uh, naar boven te komen. In de ochtend zaten ze in mijn tenen. En nu zitten ze ongeveer ergens rond mijn middel. Die stijgen straks wel naar mijn hoofd. Waarschijnlijk als ik in het stadion zit. We gaan nu de, de Passion Meade erin en alle Poolse mensen gaan. Biao Cherboni! Polska! Biao hè? Ja, Ile. 5-0. 5-0. Naja, Het Wordt een moeilijke wedstrijd, maar ze gokken op, uh, op een uh, gelijkspel. Ik denk. Ik zie, hier, uh, ik zie hier een uh, man die is helemaal in het Pools gekleed. Hij heeft een Poolse jurk, een sjaal en een muts. Ik ga hem even wat vragen. Suppressant pana. Ik ben misschien al een Oké, Hij zegt dat hij 100% van overtuigd is dat uh, Polen met 2-1 gaat winnen. En hij e, Hup Holland. Hup Holland. E, hup Holland. <laughs> uh, ik spreek een beetje Nederlands. Een beetje Nederlands. Oké, okay, woon je in Nederland? Uh, ja, in Tilburg. Tilburg. lekker werken. Lekker werken. Oké, dank je. Dank u wel. Ik zie hier een officieel fanshop. Even kijken of ik hier eindelijk mijn Poolse t-shirt kan vinden, Maat S. Want dat is tot nu toe niet echt heel succesvol geweest. Volstaat niet ijska. Yes? niet Oké. Okay. Yes, we hebben er eindelijk eentje gevonden. Het zou zijn echt. Yes, ik heb eindelijk mijn Poolse t-shirt gevonden. Maat S. Ik ga hem nu lekker afrekenen en aantrekken en mij helemaal Pols voelen. Jindal uh, no, Berupan no. is Spolski? Nee, ik ben van Rusland. Rusland, en je hebt een Holland-T-shirt en een Holland-Nederland. Waarom niet? Alle teams zijn heel vriendelijk. Ik support every team als this team play, goed speelt. Uh, the matter is that uh, it should be funny for everybody. Yeah. And uh, we should have fun and uh, enjoy from football. Yeah? Okay, thank you. Thank you. Um, I have uh, eindly my shirt. We have a long tocht afgelegd om hier in uh, Warsaw to be. I have super viel zin in. Ik denk dat ik met mijn neef Piotr lekker nu een biertje ga drinken. En we gaan even proberen te ontspannen voor de wedstrijd. En uh, ik hoop dat jullie uh, mij morgen super vrolijk, schreeuwend, springend, salto makend uh, weer gaan horen met een nieuw verslag. Mijn naam is Mr. Polska, we zijn in Warschau. En ik zeg Shema. Mister Polska was dat. Hartelijk dank voor vandaag. Het is half vier. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Doe meegens. Megens. Bij Heineken verdwijnen 70 banen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De bierbrouwer heeft last van de slechte economische omstandigheden. Er wordt minder bier gedronken. In het noorden van Afghanistan worden nog zeker 80 mensen vermist na twee aardbevingen gisteren. Die veroorzaakten grote modderstromen. Tientallen huizen zijn onder de modder bedolven. De kans is klein dat de bewoners het hebben overleefd. Boris van der Ham is niet opnieuw verkiesbaar voor D66. Hij keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Van der Ham zit sinds 2002 in de Kamer. en zegt dat je niet te lang moet willen blijven zitten. Maar dat je moet vertrekken op het moment dat mensen nog zeggen jammer dat hij weggaat. De vier grote steden gaan voorlopig door met de opvang voor mannen. Het project voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eerwraak of mensenhandel begon vier jaar geleden als een proef. Die proef is nu verlengd tot 2015. Volgens de initiatiefnemers is er meer tijd nodig om de mannenopvang uit de taboesfeer te halen. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Belgische grens richting Maastricht... tussen Gronsveld en Maastricht 2 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda... voor het knooppunt op ook 2. Na een aanrijding op de A67 Eindhoven richting Venlo... tussen de afritten Liesel en Helden 4 kilometer... de reisschok is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat moet een journalist bij de hoorzitting in de Eerste Kamer... over het Europese noodfonds? En als u met ons in contact wil blijven, dan uh, kan dat via de radio natuurlijk. Gewoon de radio aanhouden. Radio1.nl, dat is de site. Melekan Sportzomer, radio1.nl. Radio ja, dat zeg ik. En twitteren is ook een mogelijkheid, maar doe dat dan wel met hekje R1 Sportzomer. Black Eyed Peace nu, samen met Sergio Mendes. Maskenada.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 Om te horen dan hoe die oude knakker Sergio Mendes... met die hippe Black Eyed van nu elkaar dan toch vinden in de muziek. Dat was Maske Nada. In de Russische hoofdstad Moskou loopt de demonstratie... tegen onder andere een nieuwe antidemonstratiewet ten einde. Duizenden anti-regeringsdemonstranten zijn de straat opgegaan. Omdat door de wet de boetes voor demonstraties... die niet zijn toegestaan, worden verhoogd van 50 naar 7200 euro. Dat is bijna een gemiddeld Russisch jaarsalaris. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was bij de demonstratie. Geert, de politie is massaal aanwezig. Is die ook in actie gekomen? Uh, nou, niet in de zin dat, dat ze moesten optreden tegen, tegen railschoppers of iets dergelijks. Ze waren inderdaad uh, massaal aanwezig. Er zijn duizenden politiemensen van heinde en verre aangevoerd naar Moskou. Uh, en vooral in de buurt van uh, waar de een bijeenkomst was, de, de, de demonstratie met de toespraken. Uh, daar waren er duizenden mensen, uh, duizenden op, mensen op, op politie met uh, ja, zware uitrusting ter plekke om alle eventualiteiten, uh, alle eventualiteiten voor te zijn. Ja. Uh, zeker met het oog op die wet die je net noemde. Um, maar ze hoefden niet in actie te komen. En dat was eigenlijk een, nou, bijna onverwacht kun je haar zeggen. Hoe, hoe was de opkomst? De opkomst, ja, het is altijd heel erg moeilijk schatten als je er bent. Uh, en na afloop krijg je uiteenlopende cijfers. De politie heeft het over, ik geloof, 20.000 en een beetje de organisatoren over 50.000. Uh, de ombudsman voor de mensenrechten van de president die heeft het over zelfs 100.000. Uh, dat lijkt een beetje hoog, maar ik denk dat er wel tussen de 50.000 en 70.000 mensen waren. Vele 10.000 en dat mag op een vrije dag als deze een succes genoemd worden. Ja, zal de, de demonstratie de kans op het terugdraaien van die omstreden wetten, want daar ging het uiteindelijk om, uh, enigszins vergroten? Nee, uh, maar ik moet zeggen, uh, deze demonstratie was natuurlijk ook daartegen gericht, maar het was uh, weer de zoveelste demonstratie in een reeks, uh, een lange reeks die is begonnen eind vorig jaar, van betogingen uh, tegen het bewind van Vladimir Poetin, uh, tegen uh, persbreidel, tegen oneerlijke verkiezingen, verkiezingsfraude, uh, ja... Allerlei grieven die de afgelopen jaren onder dat of tijdens dat bewind van Vladimir Poetin en Dmitri Medvedev zijn opgebouwd. Tegen die uh, dingen was het allemaal gericht. Um, en ja, de vorige demonstraties hebben laten zien dat de autoriteiten eigenlijk niet of nauwelijks reageren. op dit soort uh, uitingen van de oppositie. Of er nou tien of twintig of honderdduizend mensen de straat op gaan. En dat zal waarschijnlijk ook deze keer gebeuren. En dat leidt ertoe dat men ook uh, overweegt om ja, andere stappen te ondernemen, bijvoorbeeld proberen een referendum te organiseren... Eh, al was het alleen maar in de stad Moskou... Eh, waar een heleboel vragen aan de orde kunnen komen... en eh, de autoriteiten op een andere manier kunnen worden uitgedaagd. Ja, zijn er nog meer andere manieren te bedenken? Nou, er zijn allerlei legale manieren. Uh, je kunt een referendum houden als je maar genoeg uh, uh, mensen hebt... die daar uh, met naam en toenaam hun handtekening aan willen verbinden. En dan, dan kun je dat, die procedure in gang zetten. En dan kun je bijvoorbeeld de vraag stellen... die zal ook zeker uh, waarschijnlijk voorkomen op zo'n lijst. Uh, de vraag van, vertrouwt u de partij van uh, het Kremlin... de partij Verenigd Rusland, ja of nee? Uh, vertrouwt u uh, de machthebbers, ja of nee? Uh, plus nog een heleboel andere concrete zaken van... Uh, bent u voor het uh, tekorten van de pensioenen of iets anders. Maar er, is een, er zijn dus legale middelen uh, die bestaan, die niemand heeft afgeschaft. Um, en men wil proberen toch uh, die middelen, ook die wegen te bewandelen. Ja, Je zei net al, het is ook heel erg op personen gericht, hè, ook deze demonstratie tegen, tegen Poetin, tegen Medvedev. Uh, kun je bijvoorbeeld wat, wat spandoeken zijn mensen die spandoeken meenemen? Wat, wat leuzen die daar uh, te horen zijn? Ja, je, je hoort natuurlijk voortdurend leuzen als... Uh, Poetin is een dief, Poetin is een dief. Dat is even een van de meest gehoorde leuzen. En dat, dat ligt ook lekker in het Russisch in de mond. Uh, maar ik zag ook, ja, uh, een bekend spandoek... wat je veel ziet is uh, een rat uh, die op een, uh, op een boot zit. Nou, de rat, dat is dan natuurlijk uh, het regime. En uh, die boot, dat is de staat. En die staat die wordt uh, door, de, door, de, door de oppositie... door de tegenstanders van Poetin uh, uh, flink heen en weer gewiegd, En daar staat eronder van, pas op, uh, onze rat... Wordt wordt misselijk. Um, en ja, af en toe zie je ook nog, nog extremere plakaten. Ik zag een, een uh, plakkaat waarop Poetin was afgebeeld uh, als Hitler. Dus met een Hitler-snorretje en een Hitler-kapsel. Uh, dat zijn er wat meer extreme, maar die, uh, ja, die zijn er ook. Het is een, de mensen die aan deze demonstratie deelnemen... dat zijn de meest uiteenlopende uh, politieke uh, uh, bewegingen die je maar kunt denken. Hè. Mensen die eigenlijk elkaars tegenstanders zijn zelfs... maar elkaar vinden in hun antipathie tegen Poetin. Dus van radicaal uh, ook communist. Communistisch tot radicaal nationalistisch en alles wat er tussenin zit. Ja, vanuit Moskou was dat. Geert Groot, Koerkamp. Dank je wel. De Radio 1 Sportzomers. De festivaltent. Dus al dat sportgeweld is er in de Radio 1 Sportzomer ook ruimte voor een dagelijkse portie cultuur. De afgelopen dagen hoorden we al verslagen van de EO Jongerendag en het Holland Festival. En vandaag is verslaggever Niels de Jager bij Festival Klassiek in Den Haag. En hij staat daar op de Hofvijver. De meerkoetjes verderop eenden zwemmen in het water. Ik zie het torentje van Mark Rutte. Even zwaaien, wie weet, wie weet ziet hij het. En hier aan de andere kant, als ik me omdraai, een groot, groot podium. Maar... Als ik hier, hoe goed ik ook luister, ik hoor nog helemaal geen muziek. Nee, dat klopt inderdaad. We zijn nog volop in de opbouw van Festival Klassiek. Je hoort hier momenteel vooral uh, gehamer van het bouwen van het podium en allerlei uh, apparaten. Uh, maar de muziek die komt hier pas vrijdagavond. Dat zegt de uh, directeur, uh, artistiek directeur moet ik zeggen, Annemarie Goedvolk van het festival. Uh, toch begint het festival al vandaag. Hoe kan het dan dat het hier nog niet klaar is? Nou, dat klopt. Het festival vindt niet alleen plaats buiten hier op de Hof Vijver... maar ook in allerlei binnenlocaties in het centrum van Den Haag. En we hebben een voorkeur voor gekke plekken in de stad. Dus vanavond hebben we bijvoorbeeld Klassiek in de kroeg... Dan gaan we naar Club Magnifique hier in het centrum... en we zijn nu de laatste kaart aan het verkopen daarvoor. Nou, gelukkig uh, sta ik hier niet helemaal met lege muzikale han handen. Want de afgelopen weken zijn er al een paar ja, voorconcerten geweest van het festival. Betaalbaar waren die. geinig voor weinig heette die in het uh, Hagenees. En ik was bij het concert in winkelcentrum De Passage. Tussen de bonbontentjes, schoenenwinkels en hier een luxe tabakzaak in de statige historische galerij van De Passage. En hier spelen drie getalenteerde gezelschappen. Soms een beetje zoals je verwacht, maar ook verrassend. Ineens een violist vanaf de eerste verdieping of een tapdans. Ja, geweldig, fantastisch, erg mooi. Erg mooi, verrassend mooi. M uh, oud, mooi, statig uh, winkelcentrum. Ja. Bijzondere plek. En, uh, ja, dat maakt het meteen al wat uh, sacraal. Hè. Er waren natuurlijk wat uh, uitvoerenden die dat ook echt uitbuiten. Maar uh, er waren er anderen weer bij die dat weer heel speels uh, ook maakten. Dus ik, uh, ik was wel heel erg verrast. En, en weet u de naam van dit concert of van deze concertreeks? Uh, Geinig voor Wem. Graanig voor Wem. Uh, even oefenen. Uh, nou, was het Graanig? Zeer geinig. Het was niet allemaal, alleen maar ernstig en uh, er zat wel wat sacraals en wat uh, plechtigs tussen, maar uh, het was ook echt genig. Kortom, een bijzondere plek voor een klassiek concert. Leuk voor de sfeer, maar zo af en toe word je er ruw aan herinnerd dat je toch gewoon half buiten bent. Een uh, dikke Harley die hardhandig het, uh, uh, door het vioolspel knettert. Geinig weinig dus. Ja, 4,99 kost het maar, dan ben je binnen. Ja, dat klinkt laagdrempelig. En toch, Annemarie Goedvolk van Festival Klassiek. Ik zag daar om me heen ja, eigenlijk het normaal publiek wat je zou verwachten bij zo'n concert. Niet echt een jong, nieuw publiek. Uh, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, daar hadden absoluut meer jongere mensen moeten zitten. Dat is een belangrijk doel van Festival Klassiek. Wat ik zelf zie is dat uh, dat heel afhankelijk is van de locatie waar we iets programmeren. Hier op de Hof Vijver, uh, waar we nu zijn, daar zie je gemiddeld een veel jonger publiek. En eigenlijk ook uh, bijvoorbeeld, uh, grappig detail, hoe later een concert plaatsvindt, hoe jonger het publiek. Dus uh, ik doe ook concerten die pas rond uh, middernacht beginnen. En dan zie je automatisch de leeftijd om haar laag gaan. Dus dat zijn dingen waar ik mee speel in mijn programmering om die doelstellingen. Te bereiken. We staan hier nog steeds op het in aanbouw zijnde Hofvijverpodium. Ik heb hier ook mijn tentje neergezet, zo goed als het kwaad als het kan gedrapeerd. Zo, even de rit bedienen. We zitten half in het tentje nu. Nou, moet ik eerlijk toegeven, ik ben niet zo heel erg thuis in die klassieke muziek. Ik heb wel eens een concert bekeken, maar ik weet niet zo goed hoe ik ernaar moet luisteren. Is dit dan een plek, dit festival, om het een beetje in de vingers te krijgen? Ja, dat vind ik wel. Uh, overigens is het ook zo in ons festivalteam dat ik eigenlijk de enige ben die behoorlijk wat weet van klassieke muziek. Verder hebben we vooral mensen die dat niet weten, maar het wel heel erg leuk vinden om een mooi festival te maken. Um, je zegt heel goed, je weet niet zo goed hoe ik ernaar moet luisteren. Ik denk dat een probleem bij de meeste klassieke concerten is dat hoe je ernaar moet luisteren. Is vooral stilzitten, niks zeggen, dan drieënhalf uur naast elkaar zitten en je mag nergens op reageren. En dat proberen wij te, te doorbreken. Dus bijvoorbeeld bij het concert van uh, vanavond in de kroeg uh, mag je gewoon ondertussen een biertje halen. Je hoeft niet te gaan zitten, je mag gewoon staan. Het mag gezellig worden. Het mag echt gezellig worden. En die losse sfeer maakt dat je rustig van de muziek kunt genieten. En uh, dan ga je echt iets moois ontdekken. Nou, vanavond dus uh, klassiek in de kroeg. Wij zien elkaar dus weer uh, aan de bar. Hartstikke gezellig. Tot dan. Ik ben benieuwd. Niels de Jager was dat vanaf Festival Klassiek in Den Haag. I can't stand the rain against my window Bringing back sweet memories yeah, Remember? <laughs> Afgelopen jammer. En <laughs> Peebles, I can stand the rain. Vier professoren en een reporter. Dat zou de titel voor een jongensboek kunnen zijn. Vandaag was, de, was het wel de gastenlijst van de Eerste Kamer. Om goed over de ESM-wetten te kunnen oordelen. U weet het, ESM, het Europese Stabiliteitspact, um, liet de Eerste Kamer zich voorlichten. En Martin Visser, journalist van het Financieel Dagblad in Brussel, is de reporter en hij praatte dus de senatoren bij. Martin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb je de hoge hier in Den Haag even duidelijk verteld uh, of ze nou <laughs> voor of tegen het ESM ja. moeten stemmen? Nou, dat is de enige vraag die ik niet beantwoord heb. Want daar ga ik niet over. Nee, nou hè? Ja. Nee. Je, je bent journalist. Ik kan me wel voorstellen dat toen je de uitnodiging kreeg dat je ook even moest twijfelen. Uh, ja, ja, zeker. Ik was even verrast. Uh, uh... Uh, ook wel uh, ik had zoiets, ja, Het is toch een beetje raar. toch Een beetje een gekke rol die je dan als journalist hebt. Dan moet ik dat wel of niet doen. Het uh, is dus uh, toch wel even intern nagegaan. van Zullen we dat wel of niet doen? Uh, maar goed, ik zag toch al uh, uiteindelijk niet zoveel, heel veel belemmeringen. Ik zit niet één politieke partij te adviseren of iets dergelijks. Ik zit hier geen congres van een, uh, van, uh, van een verzekeraarsclub voor te zitten. Het uh, is gewoon, ja, oh, het is openbaar. Het is voor alle politieke partijen. En ik deel mijn kennis, zoals ik eigenlijk iedere dag in de krant ook doe. Je hebt nergens kritiek gehoord of zo, van joh, doe dat niet. Dat ja, ik, ik, de gisteren op Twitter kreeg ik nog een reactie van Jos Heimans van RTL, de Haagse verslaggever. Die vond het toch wel een beetje raar. Die had zoiets, ja, dat hoort een journalist niet te doen. Hij is ook voorzitter van de Haagse persvereniging, hè? Ja, uh, ja, dat had ik nog niet eens gerealiseerd. Maar uh, als ja. uh, had zoiets, ja, je had ook je stukjes op kunnen sturen. dat, dat kan. Uh, ik, ik ben ook heel actief op Twitter. En daar ga ik ook met, met iedereen in gesprek. En uh, uh, ja, de politici zijn ook mijn lezers. En uh, nee, ik zag geen bezwaar. Je zou denken van inderdaad, ze hadden het inderdaad allemaal kunnen weten, want jij publiceert daar geregeld over... en jij niet alleen. Veel meer mensen. Dus ja. je zou verwachten dat ze er toch van alles vanaf weten. Ja, nee, dat is ook waar. En uh, ja, kijk... Elke, elke fractie zal weer zijn eigen redenen hebben... om, om, om dit uh, te willen doen... Uh, misschien dat de, de, de tegenstanders denken van nou, dan kunnen we er nog misschien een nummertje van maken. We kunnen het wat langer rekken. Of, uh, uh, yeah, dat, dat, dat kan allemaal wel zo zijn. Uh, maar goed, uiteindelijk uit de vraagstelling bleek uh, vandaag heel sterk... dat ze niet zozeer per se allerlei feiten wilden weten. Dingen die ze zelf ook konden nalezen, maar toch inschattingen. Uh, ja, en blijkbaar uh, ja, heb je dan vier, vier professoren die op afstand uh, dit heel nauw na na volgen. Ik zit iedere dag in Brussel uh, en breng blijkbaar toch iets, iets anders in dan... Dan, dan de hoogleraren. Ja, maar je krijgt straks in de verkiezingscampagne. Euh, krijg je Martin, dat, uh, dat ze zegt. Ja, maar Martin Visser van het Financieel Dagblad <laughs> zei dat. Puntje, puntje, puntje. Ja, ze kunnen ook zeggen, Martin Visser van het Financiële Dagblad schreef dat. Eh, dus dus dat, dat verschil zie ik niet zo heel erg. Natuurlijk moest ik in lijn blijven met wat in de krant uh, ook opschrijven. Dat is natuurlijk een lijn die ik zelf mede, mede bepaal met mijn collega's. Uh, dus nee, dat vind ik, ja, ja, ik. Ik vind het wel een, een, een uh, ja, Het is ja misschien wel, wel vernieuwend of zo. Of, of, of bijzonder. Maar ik vind het wel dat, dat, dat het een soort tweerichtingsverkeer is. Een journalist is niet een, een, iemand die alleen maar zit te zenden. Ik vind het ook gewoon prima om kritiek te krijgen. Ik wil er graag op reageren. En ik vind het ook logisch... Uh, ja Dat als mensen het Oeh. idee hebben dat ik op bepaalde kennis zit. Dat ze daarom vragen. Nou. En, je, en je zei het al samen met vier professoren. Dus het lijkt me ook nog wel. Ik bedoel, we zijn allemaal een beetje ijdel als we in deze business <laughs> werken. Het is toch leuk als jij daar dan ook bij gevraagd wordt. Uh, ja, ja ik, ik was ineens. Uh, mijn dokter titel kwam ineens heel schamel over. <laughs> in, in, in, in de uitnodiging. Daar kreeg ik ook wel een reactie op van de collega. Van nou, uh, daar ben je dan uh, meneer de dokter Anders. En dan kon ik alleen maar zeggen. Dat ik in ieder geval wel meer publicaties op mijn naam heb staan. dan Al die hoogleraren. Ja. Maar goed, heb ik alle één kolommetjes ook meegeteld Nee, het is dus, ja, dus, het is bijzonder. Ja. Dat ESM is een heet hangijzer. Dat zal zeker ja. in, de of in, de, in de verkiezingen straks een rol gaan spelen. Zeker. Merk je dat in de Eerste Kamer ook? Is het een gevoelig onderwerp? Nou, dat was natuurlijk wel duidelijk in, in, in de vraagstelling. Ik bedoel, uh, uh, van Stream van de PVV was de eerste die, uh, die een vraag stelde. Die vroeg meteen: hoe groot moet dat noodfonds eigenlijk zijn? Ja, wat hij voelt natuurlijk aan, de PVV is natuurlijk zeer op de nood van stegen. En hij voelt natuurlijk ook aan dat het nu 500 miljard is, maar daar blijft het vermoedelijk niet bij. Dus dat was natuurlijk al duidelijk. Je merkt het ook bij andere vragen wel. Kijk, de SP, had je het even te bladeren in mijn aantekeningen? Want dat heb ik ondertussen ook gedaan: aantekeningen maken. SP vroeg van: weten we nu zeker dat met de euro overeind blijft? Ja, het antwoord is dan: nee, dat weten we niet zeker. Ja, zo moeilijk is dat. Het is een heel controversieel onderwerp. Wat vond je van het niveau van de vragen die zij stelde? Um, ja, ik vond ze toch erg over de crisis gaan. En minder over de techniek van dat fonds. Um, uh, dat maakt het voor mij iets makkelijker. Uh, <laughs> omdat je dan. Uh, uh, ja, ik, was, ik, ik had alles paraat. Ik had het, het ESM-verdrag bij me. En, uh, uh, maar dat was allemaal, allemaal niet nodig. Um, dus dat vond ik wel opvallend. Je ziet dus daarin vooral de worsteling eigenlijk. Uh, wat moeten we met deze enorme crisis aan? Uh, niemand weet zeker dat dit de oplossing gaat zijn. Of het opgelost wordt. Of de euro er nog is over een paar jaar. Uh, dus ik vond het wel tekenend voor. Uh, ja, toch waar de politici ook mee, mee, mee kampen. Wat moeten we hiermee met die ja, enorme crisis? Zelfs jij weet het niet, hè? Visser, uh, nee, dat van, ik pret nee, ik pre pretendeer dat uh, uh, niet te weten. Uh, uh, nee, nee, dat, nee. nee. Da daarvoor is het ook allemaal, uh, Dat vind ik ook wel prettig dat ik het niet weet. Dat houdt het onderwerp heel erg. Uh, heel erg spannend. Ja. Je zei, ik heb aantekeningen gemaakt. Levert dat nog een verhaal op morgen in de krant? Of? Uh, nou, dat, uh, dat mag mijn collega doen. Die maakt nog een verhaal, want uh, anders wordt het wel heel ja. erg uh, insistueus. Als dus ik uh, mijn <laughs> verslag mag doen van wat ik zelf heb verteld. Ik weet überhaupt niet of ik in dat verhaal voorkom, nee, maar, ja. uh, maar goed. Okay. Dankjewel. Martin Visser, journalist voor het Financieel Dagblad. Graag gedaan. Gomez of Kloze, Huntelaar of Van Persie. Bij zowel Nederland als Duitsland is er uh, nogal wat reuring als het gaat om de bezetting van de spitspositie. Vroeger was dat eigenlijk niet anders. Duitsland Duitsland heeft altijd veel scorende spitsen gehad. Een van die spitsen is Klaus Fischer. De oudspeler van Schalke speelde 45 in de en maakte daarin 32 doelpunten. Ronald van der Geer sprak met hem. Het is altijd mooi om een held uit je verleden te mogen ontmoeten. Hij is wat grijzer dan toen, 62 jaar inmiddels. Maar hij was een spits met een specialiteit. Ja. Bonhoeff, zeer schön gemacht. Wieder Fischer. Und eines dieser super toren van Klaus Fischer. Groosartig, dat is ja begeistert Dit is Klaus Fischer, hij was Mr. Valruccia, oftewel de koning van de omhoud. Hij zegt zelf, ja, het is een specialiteit waar hij door ouderen nog wel op wordt aangesproken. Dat is niet echt complimenteus. Dat is mijn marktzeichen, daar da kennen die mensen ook nog wel. Dan wordt man daarover aangesproken af die Valruccia. Dat is immer nog, ja, de ouderen. Die ganz jongen niet meer, maar die ouderen, die hebben dat niet. Leed Barski, fast zu weit, die flanke Rubisch legt terug en dan gaat het traumtor in typischer Klaus-Fischer-Manier, der Schalker. Per Fallrückzieher, Tor des Jahres und Tor zum Ausgleich bei der WM 1982. In halbfinale tegen de Fransen. Sensationel treffer. man van de belangrijke goals dus, Klaus Fischer. Zijn naam zal voor even verbonden blijven aan Schalke 04. Want voor die club speelde hij 295 wedstrijden. En maakte die maar liefst 182 goals. Vanaf de loting al kijkt hij uit naar die ontmoeting van morgen. Tussen Nederland en Duitsland. Ja, ik meine, Holland en Duitsland kennen de topmannschaften in Europa. En We hebben die Hollanden voor korten 3-0 geschlagen. Maar dat is... Het wordt een ander spel, gar keine vraag. Uh, Ik glaube ook dat uh, uh, de uitgang vullig offen is. In de groepen, wanneer ze gegeneinander spelen. Ik hoop dat Holland en Duitsland een ronde verder komen. Aan een voorspelling wil Klaus Fischer zich dus niet wagen. Maar hij kan het toch niet laten om even te wijzen op die oefen van een paar maanden geleden. waarin Duitsland Nederland vernederde. Het zal nu, zegt hij, een andere wedstrijd worden. Maar, dat zegt Fischer ook, respect zal er zijn voor. De Duitsers bij de Nederlanders. Ook al vanwege die Wedstrijd. Ja, ik glaube schon. Uh, ik glaube dat die Holländer uh, jetzt Respekt haben voor ons. Weil durch die Art en Weise, wie wir uh, daar gespielt haben, uh, dat was schon uh, imponierend. En ik glaube ook, wir haben een zeer, zeer goede Mannschaft. Uh, ik glaube ook de beste Mannschaft der letzten jaren. En uh, ja, ik hoop natuurlijk, oder wir Deutschen hoffen natuurlijk, dat we. Ja, ziemlich wijkomen. Via is eens spelen, dan even, egal wie er de gegner is. Want als je Europameister willen, dan moet je er gewoon voor Klaus Fischer, hij spreekt met bewondering over het huidige Duitse elftal. Hij noemt het zelfs het beste in jaren. Natuurlijk wil hij ver komen met zijn land in het toernooi. En hij beschouwt Nederland slechts als een hoorde op weg naar de eindstrijd. Je moet dan namelijk van iedereen winnen. Toch is er een kleine sympathie voor Nederland. Verschillen tussen Nederland en Duitsland. Nee, die zijn er niet zoveel volgens Fischer. Het spelsysteem is gelijk. De vorm van de dag zal morgen de doorslag geven. Ach ja, de verschil uh, is niet zo groot. Ik spelen ongeveer het gelijke systeem. Heute in, in Europa en wereldwijd wordt er immer fast das systeem gespeeld met een Spitze, twee Außen, twee uh, Sechse. Je nachdem, welke Gegner daar zijn. Und äh, gut, das ist manchmal auch die Tagesform. Äh, entscheidend, wer die Spiele gewinnt. Es werden knappe Spiele sein. Und äh, der Ausgang äh, völlig offen. In de spitse discussie wil Klaas Fischer zich niet echt mengen. Zowel niet die van Duitsland als van Nederland. Hij is wel een fan van Klaas Jan Huntelaar. Speelt tenslotte in Kelsenkirchen bij zijn club. En hij vindt het jammer dat Huntelaar, die zijn seizoenrecord bij Schalke, 29 goals in één seizoen, dit seizoen even naar de.... niet speelt. Want Huntelaar had juist vooraf zulke grote uitspraken gedaan. Ja, had gezegd, uh, we werden die, uh, die Deutschen slagen. Uh... Ik heb uh, ja, een groeze mond. <laughs> ja, ja, een mond weit afgemoedt, maar hij ja, laat dus de leiding spreken. Hij ja, heeft vele doelen gemaakt. Voor Schalke is dat wonderbaar. En ik hoop dat het dus zo verder gaat. Ja, Klaus Fischer, hij is dus een fan van klaas jan Huntelaar. Hij mag van Fischer namelijk altijd scoren, hoewel de voormalige spits van Duitsland dit geluid morgen toch prettiger in de oren zal klinken. Dat is dus scoren, de verschil. En dat is een internationale klassestürmer, Mario Gomez. <laughs> ja, u hoorde Ronald van der Geer in gesprek met Klaus Fischer. En morgen dus, Nederland-Duitsland. Eerst gaan we ons nog opmaken voor griekenland Tsjechië en Polen-Rusland vanavond. Ik verwijs nog even naar Tijd voor Tijd. Dat is een spel dat te spelen op de site radio1.nl. Er staat iedere dag een vraag waarin de tijd centraal staat. U moet dan de juiste tijd voorspellen. Vandaag heeft het te maken met de blessuretijd van die eerste wedstrijd. Zometeen om zes uur. Nou, gaan we gewoon even naar die site radio1.nl. Het wijst zich vanzelf. U kunt er een mooi horloge mee winnen. En wie wil dat nou niet? Nou, ik bijvoorbeeld. Ik bedoel maar. Ik heb al een horloge. Zometeen het vervolg van de Radio 1 Sportzomer Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Tot morgen. Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Vanavond in groep A om 6 uur Griekenland-Tsjechië. Gevolgd door Polen-Rusland op Bartkoe 9. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.